aan de gevolgen. De dader is nooit strafrechtelijk vervolgd. Hij de nabestaanden verwachten niet dat hij 150 miljard dollar kan betalen. Ze zien de uitspraak als een signaal dat dergelijke misdrijven niet onbestraft mogen blijven. Dan het weer nog vannacht bewolkt en af en toe regent. Het is 3 tot 6 graden. Overdag grijs. Vooral in het oosten wat regen en een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men. nu. De nacht. Z. Stop not... my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 God.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 I'm <laughs> not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 The best <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts Like Cardinal Slims or at least a mini Oprah Woo! Baby just close your eyes And imagine any part in the world I've been there I'm like global warming They think I just started heating things up But I've been But I, here I I, I, Travel through time zones Give me some of my marker And it's on Enrique Iglesias Translation Enrique Church's Confessional Dime lo todo Alante tu hombre Yo me hago el bobo no te preocupes Baby for real Because she gon' like how it feels Woo! 6.9 ZFM FM You're my last breath You're a breath of fresh air to me I am empty So tell me you care for me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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd, dood, want de jouw in de lucht in blauw. Ja, jou wordt de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou de trouw, want de jouw in de lucht in blauw. Jij ja, jou wordt de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Het is een arm om me heen. Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan fout.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 Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Er rijden geen treinen, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd... ...en het afval van huishoudens wordt niet opgehaald. Mogelijk wordt ook het vliegverkeer getroffen. De grote vakbonden hebben de staking afgekondigd uit protest tegen de pensioenhervormingen in België. Het nieuwe kabinet, onder leiding van premier Di Rupo, heeft besloten dat de pensioenleeftijd omhoog gaat van 60 naar 62 jaar. De bonden vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij het overleg daarover. Oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen het kabinet voor extra bezuinigingen. Oud-VVD-leider Bolkestein trok in Nieuwsuur de vergelijking met de crisis van de jaren 30. Hij zei dat economische protectionisme en te radicale bezuinigingen de recessie kunnen verscherpen. Oud-premier Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80... toen onder zijn leiding drastisch werd bezuinigd. Volgens oud-premier Kok zijn volgend jaar mogelijk extra bezuinigingen nodig... als er majeure tegenvallers zijn... Maar als er dan toch bezuinigd moet worden, moeten worden gekozen voor hervormingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of de woningmarkt, zei Kok. Of er extra bezuinigingen nodig zijn, wordt pas over enkele maanden duidelijk. In de Finse havenstad Kotka is een vrachtschip onderschept met petriot-luchtafweerraketten. Op de vrachtbrief stond dat er vuurwerk werd verscheept, maar na inspectie werden de 69 petriot-raketten ontdekt. Ook lag er 160 ton aan explosieven.